Journaal. De Eerste Kamer wil advies van de Raad van State over een onderdeel van de nieuwe woningwet. Op aandringen van de PVV komt daarin te staan dat het verboden wordt om statushouders voorrang te geven op een sociale huurwoning, ook in noodsituaties. De Tweede Kamer ging akkoord met die toevoeging, maar volgens senatoren ligt discriminatie op de loer en is advies nodig van de Raad van State. Ook demissionair minister Keizer, ziet dat gevaar, zei zij gisteren. Na de asielwet is dit het tweede onderdeel van nieuwe wetgeving waar de Raad van State nog naar moet kijken. Schoenenmerk van Lier zit in financiële problemen. Het bedrijf kan zijn coronaschuld niet meer afbetalen. Het leed het afgelopen jaar bijna een miljoen euro verlies, blijkt uit voorlopige, voorlopige jaarcijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 2 miljoen euro... naar nog geen 13 miljoen. De zeven schoenenwinkels van Vanlier zijn inmiddels dicht. Wel is er nog een webshop. De eigenaar van Vanlier voert overleg met verschillende partijen... waaronder de Belastingdienst. Vervoerder Cubus krijgt een boete van 1 miljoen euro... van de provincie Friesland. In het eerste kwartaal van dit jaar vielen er te veel bussen uit. Ze kwamen te laat of Cubus reed niet met bussen die waren afgesproken. Kubus doet het busvervoer in Friesland sinds eind vorig jaar. Tennisser Tim van Rijthoven stopt met zijn professionele tenniscarrière. Van Rijthoven zegt op zijn sociale media dat hij gedwongen stopt... vanwege zijn elleboog die niet voldoende herstelt... De 28-jarige prof zegt het besluit met pijn in het hart te hebben genomen. Hij had liever willen afzwaaien met het racket in de hand voor publiek, zegt hij. Van Rijthoven haalde in 2022 de vierde ronde op Wimbledon. Daarvoor won hij het tennistoernooi van Rosmalen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst veel bewolking, later in het westen vaker zon en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file... door drukte rondom de afgesloten A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je voor de A10 nog 10 minuten vertraging. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen rijdt het ook nog langzaam... tussen Badhoevedorp en Amsterdam-Belmermeer. Daar is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Quiet nights of quiet stars. Quiet chords from my guitar. Floating on the silence that surrounds it. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And the window that looks out on Corcovado Oh, how lovely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 Con você perto de mim até eu apagar da velha chama, e eu que era triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci. Que é felicidade, meu amor. Eindigdagmiddag. assim com você perto de mim, até e Ik Felicidade, meu amor en welkom terug, beste luisteraars, of voor degenen die nu net inschakelen, welkom. In goedemorgen, en welkom dus bij ZFM Jazz op deze zondag de 6 juli.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 O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole tikum don, tikin, tikum don, tikin, tikum don, tikin, tikum bon, tikin, tikum bon, tikin,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 ik com o samba, no samba me criei. do samba, nunca me separei. Do samba da minha terra deixe a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo Gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé Eu nasci com o samba, no, no samba me criei Danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Kom ja, dat was uh, nog kom stukje van ting en de ting ting ting ting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 John uiteraard op piano, maar uh, iemand als Gunther uh, Schuller op flugelhorn, J.J. Johnson op trombone, Jim Poole op fluit, Manny Ziegler op bassoen, dat is zo'n hele grote uh, toeter, Anthony Schiaka op klarinet, Stan Getz, daar is hij weer op sax en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 De pronto un faro intermitente me hizo señas de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 Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus pesos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor y la pasión. Es la historia de un amor.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 Ja, beste luisteraars, het loopt alweer tegen de klok van twaalf en dat betekent dat er weer een einde gaat komen aan deze aflevering op zondag 6 juli van Jazz.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 Uh, aanstaande vrijdag begint het Northie Jazz Festival. En daarom speel ik als laatste een opname van dat Northie Jazz Festival door Mark Murphy, de zanger, begeleid door Louis van Dijk Piano, Jacques Scholz-Bas, John engels Drums Luistert u naar uh, het Northie Jazz Festival 1974. Happy Samba. En tot 31 augustus. Dun, dun, dun, dun.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 sweet happy life and may the night times the follow the days be dancing nights stars for your smile moons for your hair and someone's wonderful love for your loving heart to share my wish for you sweet happy life may all your sorrows be gone and your heart begin to sing and if a wish can make it be i wish that you spend every day of your happy life with me